Voor de gewone Venezolaan is de devaluatie minder goed nieuws, want de prijzen zullen er flink door stijgen en dat terwijl de inflatie op jaarbasis nu al ruim 22% bedraagt. De zieke president Chavez zou de devaluatie hebben goedgekeurd vanuit Cuba, waar die wordt behandeld voor het kanker. Het besluit lijkt erop te wijzen dat Chavez nog wel even aan de macht blijft, want als die zou terugtreden volgen er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen en dan komt zo'n impopulaire maatregel nu wel erg slecht uit. De onroerende zaakbelasting stijgt dit jaar opnieuw te snel. Huiseigenaren betalen bijna 4 meer dan vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de vereniging Eigen Huis. Vorig jaar verhoogde de gemeente de OZB ook met gemiddeld 4 Terwijl toen maximaal 3,75 was afgesproken. Om dat verschil recht te trekken besloot het kabinet de norm voor 2013 te verlagen. Maar de gemiddelde stijging gaat er dit jaar opnieuw overheen.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 Dit is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. En in die nachtelijke uren staat u nog heel wat moois te wachten. Tussen 6 en 7: een gesprek over het leven, de dood en de vermeende spionage van Matahari. Daarvoor Herman Pieter de Boer, de meer dan getalenteerde schrijver... en nog ja, duizend andere dingen is hij, viert vandaag... en dat is 9 februari zijn 85ste verjaardag. Marco Bakker, die moet dat nog zien te halen, want die werd vandaag pas 75. En hij was in september 1995 de allereerste gast bij het toen nog nieuwe programma De Nachtzusters. Daar gaan we dus ook nog naar luisteren. In dit uur pakken we het ietsje serieuzer aan. Vorige week vrijdag op 1 februari overleed Herman Verbeek. De oud-politicus en priester werd geboren in Groningen en is daar in 1963 tot priester gewijd.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 En nam geen blad voor de mond hetgeen hem in 1990... onder meer een oranjement van GroenLinks opleverde. Kleurloos was hij in ieder geval niet. En dat komt zeer zeker tot uiting in deze tweedelige aflevering van... Een leven lang. Een bijdrage van NTR uit 2000. Vannacht deel 1. Willem de Haan is gesprek met hem. Luistert u naar Een leven lang.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 Maar... Was dat bekend in de buurt of, of kennis van hun Wisten, wisten die wat er, wat er gebeurde bij jullie thuis? Het speelde zich binnen zijn huis af. Er waren twee dingen bekend. Het eerste is die familie Verbeek. Zo was er toen nog verslijt ontzettend veel dienstmeisjes. Kinderjuffrouw en secretaressen van mijn vader. Hij gooide ze er gewoon uit. Als hem iets niet beviel.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 telkens weer voor wegvluchten, dat hij ook niet te helpen was... en daarom ook de confrontatie met zijn kinderen niet zou hebben aangekundigd. Ik ben blij dat hij vroeg gestorven is. U zei eerder in het gesprek... ik vluchtte naar God de Vader omdat ik zelf geen vader had...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 Gedurende zijn priesteropleiding aan het seminari van Driebergen Rijzenburg, kiemt bij Herman Verbeek het verzet. Dat wordt versterkt door de gastlessen van de Amsterdamse jesuit Jan van Kilsdonk, die in de weekeinden naar Driebergen komt. Jan van Kilsdonk, dat was op zich een progressieve stap van uh, die president van het seminari Rijzenburg, hij kwam één keer in de maand voor ons een zogenaamd verdiepingsweekend houden. Toen kwam die zaterdagavond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 Maar hij was veel breder. Was, was, kende het kapitalisme ook. Had Marx goed bestudeerd. Was als Jood in, uh, voor de Holocaust gevlucht naar Amerika. Uh, Ier Vrom is denk ik een van de meest uh, helaas op dit moment vergeten... Uh, psychoanalytici en uh, wetenschappers die mij heel veel leert. Uh, Tweedehands zoek ik zijn zo boeken nu bij de antiquariaten... onder andere hier in de volkingsstraatvlak bij de synagoge...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 U hoorde Herman Verbeek in het eerste deel van een tweeluik uit de programma-serie Een leven lang een bijdrage van NTR. Eerder uitgezonden in 2000. Samenstelling Willem de Haan, techniek Marcel Hofman en Leon van Loon. Presentatie Petra van Hulsen. Herman Verbeek werd geboren in mei 1936 en overleed vorige week vrijdag, 1 februari, op 76-jarige leeftijd. Volgende week het laatste deel van dit tweeluik. En dan ook weer tussen drie en vier in de nacht... hier bij VPRO's Woord op Radio 1. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met radio van hele andere orde. Het zijn de Nachtzusters, jawel, voor de echte liefhebber. En ze zijn in het goede gezelschap van Marco Bakker. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur Woord.